9 uur, Kees Groot met het NOS-journaal. President Sarkozy en bondskanselier Merkel zeggen dat ze tevreden zijn... over de bezuinigingsplannen van Spanje en Italië... om de schuldencrisis te boven te komen. Voorafgaand aan telefonisch overleg van de ministers van de G7... zeiden ze dat ze strikt willen vasthouden aan de afspraken... die zijn gemaakt op de laatste eurotop, onder meer over het Europese steunfonds. Die afspraken moeten snel en in zijn geheel worden uitgevoerd... zeggen Sarkozy en Merkel in een gezamenlijke verklaring. In de financiële wereld wordt met spanning gewacht op de uitkomst van het G7-beraad... en op de vraag hoe de Aziatische beurzen daarop zullen reageren. De beurs in Japan opent om 1 uur vannacht Nederlandse tijd. Timothy Geithner blijft aan als minister van Financiën in de regering Obama. Dat heeft het ministerie bekendgemaakt. In de media werd de afgelopen tijd speeld op het vertrek van Geithner. Zodra er een akkoord zou zijn over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond... zou hij willen aftreden om meer om meer aandacht te kunnen besteden aan zijn gezin. Keitner heeft Obama vandaag laten weten dat hij aanblijft als minister. Hij is het enig overgebleven lid van het financieel-economische team waarmee Obama als president begon. Op de A13 zijn tussen Rotterdam en Den Haag auto's beschoten. Van sommige auto's werd de achterruit verbreizeld. Zeker elf mensen hebben zich met schade gemeld bij de politie of bij reparatiebedrijven. Niemand raakte gewond.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 Het weer, vanavond en vannacht toenemende bewolking en kans op buien. Morgen regen en onweer met veel wind. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedendag, hier is Kees met de minder fileberichten. Zit u op de autoroute Soleil? Zitten wij op de autoroute Rotterdam?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 Holland-Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Wijlo. Goedenavond, luisteraars. Goedenavond. Vanaf het NTR Radioterras. Een fris NTR Radioterras, mag ik wel zeggen. Vorige week hebben wij een klein buitenlands uitstapje gemaakt. Maar wij zijn teruggevloten door de directie. Dat kon helemaal niet meer. 20% moet er bezuinigd worden voor bij de omroep. Dus ja, ook bij ons. Dus het terras. En vanavond maken weer twee jonge radiomakers hun debuut in de ether. Op de kabel en op internet. Want hier is weer voor de tweede week op rij de NTR Radioprijs 2000. 11, en dat is dé aanmoedigingsprijs voor jong radiotalent. Er zijn twee prijzen te verdelen in de categorie nieuws en in de categorie cultuur. En 3 september gaan wij die uitreiken in Koninklijk Theater Carré te Amsterdam. En dat die tijd op zondagavond tussen 19 nominaties. En die worden beoordeeld door een... een... Jury En wat voor jury. Onder leiding van Pieter Broertjes. Hij is burgemeester van Hilversum. En hij is ex-hoofdredacteur van de Volkskrant. En uiteraard ook groot radioliefhebber. Beginnen vanavond met Laurens van Wauwen. Laurens zit op de Fontis HBO te Tilburg. En hij maakte een inzending in de categorie nieuws en journalistiek. En die inzending heet Liefde langs... De Europa-route. <tie> Kunnen wij eens spelen? Hé, hey, jongen. hij hey, weet alles, hè? Hey. <tie> ja. Ik weet nog dat we daar in, in het Juliana Park op een bankje zaten. Dat daar een man en een vrouw met een kindje voorbij kwamen... En dat ik dan ook aan hem vroeg van, nou, zou je ook graag kinderen willen? Nou ja, goed, en uh, hij wilde heel graag kinderen. Ik wilde heel graag kinderen. Dus uh, ja, dat was echt wel heel erg apart. Want ik had zoiets van, ja, moet ik er nou voor gaan? Of moet ik... Ja, het is toch een asielzoeker. Ja, laten we heel eerlijk zijn. Het was ook best wel heel moeilijk. En ik had eigenlijk ook wel zoiets van, waar begin je aan? Maar aan de andere kant kon ik dat gevoel ook niet... Afsluiten, zeg maar. Is it a sin? Is it a crime? Loving you dear like I do If it's a crime then I'm guilty. Guilty of loving. Jolien en Rekhout, verliefd, verloofd, getrouwd. Ik zit bij ze op de bank in hun rijtjeshuis in Geldermalsen. Rekhout speelt met hun zoontje Milan van vijf maanden. Ja. Ze zijn alweer een tijdje met z'n drieën... en het geluk straalt er gewoonweg vanaf. Begripvolle blikken, veel lachen om elkaar... en samen zorgen voor de kleine. Dat lijkt allemaal heel gewoon, maar het is het niet. Want hoeveel ze ook van elkaar houden, Rekhout is in Nederland niet welkom. Maar er is een list, een omweg die Jolien en Rekhout naar België brengt. Ver van thuis en familie, maar wel dichter bij elkaar. Tegelijkertijd is niet iedereen daar blij mee. Je ziet een tendens dat mensen regels om Nederland in te komen omzeilen. En uh, ja, We willen daar eigenlijk paal en perk aan stellen, want het is een, uh, een, een waterbed-effect. Dit is het verhaal van in Nederland verboden relaties, de kracht van liefde... en hoe Europa gehakt maakt van Nederlandse immigratieregels. Je moet je voorstellen dat je echt van iemand houdt. En dat eigenlijk het land waarin jij woont als vrouw zijn het onmogelijk maakt om, om met jouw liefde te zijn. Dan, ja, dan doe je daar alles voor. Guilty of you. Nou, de eerste dag dat ik Rekhout gezien heb was op uh, 1 oktober 2008. Dat weet ik echt nog precies. Uh, We hadden kennissen. En uh, die een res hebben een restaurant. En uh, ja, daar ging ik eigenlijk op bezoek. En toen zat Rekko daar en ik stelde mezelf voor. Ik zei: Hoi, ik ben Joline. En uh, hij was heel verlegen. Hij, uh, ja, hij sprak natuurlijk eigenlijk bijna nog geen Nederlands. Het was alleen maar: Goedemorgen, Goedemiddag, Goedenavond. En uh, hoe gaat het? En later op de dag zou ik erachter komen dat hij ook kon zeggen: Ik hou van je. <laughs> ja. zij, zij komt hier gelijk naar mij toe, zegt hij: Hallo, ik ben Jolina. En ik kan, ik kan ook natuurlijk ik kan ook niet Nederlands spreken, ik weet het helemaal niks van. Alleen maar weet ik: Goedemorgen, goeiemiddag, goedenavond. Alleen die twee ik heb ik geleerd van bij mensen: Oh, ik hou van je, alles goed. Ik heb een beetje geleerd, maar ik ben nog, nog niet zo goed. En op een gegeven moment uh, zei ik eigenlijk tegen hem... zou je het leuk vinden om samen wat te gaan drinken? Ik heb gezegd, is goed, we gaan even drinken. Maar wij hebben niet gezegd gelijk, zeg, ik hou van je, ik, ben, ik vind jou helemaal leuk. Dat is goed, maar ik moet even leren kennen hoe zij is, waar woont hij, wat doet hij, wat werk doet. Ik had wel zoiets van... Oh, nee, echt. Mijn buik kriebelde wel op het moment dat ik hem zag zo van... oh, dat is echt wel een leuke jongen om te zien. En ja, dat hij zo verlegen was en eigenlijk heel netjes mij het hof maakte, zeg maar. Daar, uh, dat was gewoon echt wel heel erg, uh, heel erg grappig. Iets wat je in een Nederlandse jongen voor mijn gevoel, welke ik gekend heb... laat ik het daarop houden, niet, uh, niet heel vaak terugziet, zeg maar. En wel ergens wel leuk... Altijd ergens is leuk, maar ook spannend, echt spannend. Ja, ik ben altijd zenuwachtig van altijd van ergens. Of werk, of vrouwen, of alles. het begin is altijd moeilijk, ja. Maar was er wel een bepaald gevoel dat je had? Was er iets aan Jolien dat, jou, dat je meteen dacht van... hé, hey, dat is wel een uh, bijzondere vrouw? Ja, ik heb gezegd, zij is zo lief voor mij. Moet ik toch ook aandacht geven? Moet ik, zij zegt, die, hallo, moet je ook hallo terugzeggen? Het was eigenlijk dat ze zo aardig was. Waarvan jij meteen dacht van hé, hey, dat is wel. Jawel, Ze is echt aardig. Zij is ook lieve vrouw. Altijd voor mij, altijd. En het uh, begin is ook altijd heel, heel rustig met mij geweest. En naar buiten en uh, bos wandelen. Thee drinken. Ah, en natuurlijk 20 cent kosten. Ik betaal ik ook wel. Je hebt in uh, Utrecht een park, hoe heet dat? Juliana Park? En uh, daar gingen wij dan wandelen. En op een gegeven moment, uh, ja, er was dan zo'n een, een Gebouw. gebouwtje. En daar kon je dan thee drinken voor 20 cent of zo. En <laughs> dan hebben we één dag, hebben we daar een hele middag samen thee zitten drinken. Ja, dat was echt. Nou ja, het ging om het idee, weet je wel. Het is maar twintig cent voor een kopje thee. Maar <laughs> we hebben daar de hele middag zitten drinken. Volgens mij vanaf twee uur tot half vijf. Drie, drieënhalf uur, dus ook best veel. Met één vrouw praten. Totdat die mevrouw die daar werkte zei, we gaan nu dicht. Hij zegt, wij gaan half zes dicht. Jullie waren niet vertrokken. Hij zegt, ja, maar goed, is goed. Wij gaan, wij gaan nu weg. Maar ja, wel leuk. Het was ook een beetje aan het begin. Uh, ik denk dat dat de derde dag was of zo. Ja, de derde dag, denk ik. Ook al is er een taalprobleem tussen Jolien en Rekhout... en is die eerste ik hou van jou misschien wat hard van stapel lopen... er is wel meteen het gevoel van dit is goed. Tegelijkertijd weten ze allebei ook dat Rekkehout een asielzoeker is uit Irak... en dat zijn asielprocedure in Nederland binnenkort afloopt. En dus kan hij elk moment het land uitgezet worden. Ik, ik ging eigenlijk vrijwel elke week met hem mee voor hem om uh, te stempelen. Ja, dat moet een asielzoeker elke week doen. Die moeten elke week naar het asielzoekerscentrum om zichzelf te melden... Om, om dan eigenlijk te laten zien van, hé, hey, ik ben er nog. <laughs> en, uh, nou ja, dan, dan krijg je ook wel documenten onder ogen en... Uh... Ja, voor, dat, dat werd bij hem vaak wel afgedaan. zo van uh, Het komt allemaal wel goed, het komt allemaal wel goed. En op een gegeven moment heb ik dan contact opgenomen met zijn advocaat. Uh, Rekhouds Van uh, Wat zijn de kansen? En, uh, wat, wat zei die advocaat? Niks. Hij wordt uitgeprocedeerd. En uh, ja, het is eigenlijk een verloren zaak. Voor hetzelfde geld ging hij die dinsdag stempelen op het AZC. Dat is altijd op dinsdag. En uh, ja, er stond de immigratiedienst daar om hem vast te zetten. Dus ja, laten we heel eerlijk zijn hoe de IND is, als die nu besluiten om, uh, om te zeggen we gaan niet verder met jou. Dat die morgen op de stoep kunnen staan met een bus. Dus ja. Rekhout krijgt geen verblijfsvergunning op basis van zijn verhaal dat hij vluchteling is uit Irak. Willen jullie en Rekhout dus nog bij elkaar blijven, dan moet er iets anders gebeuren. Volgens de Nederlandse procedure, ook op de website van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst... blijft dan de MVV-procedure over. De machtiging tot voorlopig verblijf. Aan zo'n MVV zitten wel voorwaarden vast... En juist die voorwaarden zijn een probleem voor Joline en Rekhout. Zo moet Joline ruim 1400 euro netto per maand verdienen. En moet ze ook kunnen aantonen dat ze dat de komende 12 maanden blijft verdienen. Ze moet dus een contract hebben voor die periode. En dat blijkt, samen met het geld, de inkomenseis, een onoverbrugbaar probleem. Ik was op dat moment pas 22. Dus ja, wat, wat wil je? Wie verdient er op zijn 22ste netto 1400 euro? Eigenlijk was het met name dus dat het niet lukte voor ons, voor mij, voor het geld. Want ik had het geld gewoon niet. Ik denk dat dat in december was ongeveer. En ik was natuurlijk pas twee maandjes met hen samen. Ja, laten we heel eerlijk zijn. In het begin is alles natuurlijk helemaal geweldig en ga je ervoor. En ik, ja, ik ben heel erg impulsief en ik had zoiets van... Ja, uh, yeah. nee heb je, ja kun je krijgen. Maar ik ben mijzelf daar wel uh, direct in gaan verdiepen. Van wat, wat, zijn mijn wat zijn onze mogelijkheden? Toen uh, kwam ik eigenlijk bij buitenlandsepartner.nl terecht. Dat is een website voor mensen die uh, ja, eigenlijk een, een, een, een buitenlandse partner hebben. En die dan zeg maar, de mogelijkheden opzoeken om bijvoorbeeld naar Nederland te komen. Of die bijvoorbeeld, uh, nou ja, zoals de Belgiëroute of de Europaroute willen gaan doen. De Europaroute, een soort sluiproute langs Europese weg. Niet makkelijk, maar misschien wel haalbaar. Op internet komt Jolien ook in contact met advocaat Gert Adang. Ik denk dat ik hierover wel dagelijks uh, meerdere vragen krijg. Hij is specialist op het gebied van gezinshereniging... en spreekt vaak met stellen die door de Nederlandse migratieregels... niet bij elkaar kunnen zijn. Als je kijkt naar onderzoek wat daarover is gedaan... dan gaat het om 753 uh, gevallen de afgelopen vier jaar. Dus... En dan is er die oplossing, de Europaroute. Je kunt zeggen, als ik nou over de grens trek... en ik ga bijvoorbeeld in Spanje of in Duitsland wonen... dan mag mijn partner bij mij komen wonen... op basis van de regels die in alle landen van de Europese Unie hetzelfde zijn. En die regels die zijn gunstiger dan de regels die de afzonderlijke lidstaten hanteren... voor hun eigen burgers die niet verhuizen. De EU-route, ook wel bekend als de België-route... betekent eigenlijk dat je als Nederlander uh, naar een ander Europees land gaat... je partner uit het buitenland, bijvoorbeeld Paraguay, naar België toe haalt. bijvoorbeeld, Dat kan in België makkelijker dan in Nederland. En als je eenmaal een tijdje samen in België hebt gewoond... dan kan je heel makkelijk vanwege het Europees recht ook weer samen naar Nederland komen. Ja, zo is het precies. Dat zijn uh, de Europese regels uh, die ervoor zorgen... dat je je uh, geen zorgen hoeft te maken over uh, wat er met je gezin gebeurt... als je binnen de Europese Unie verhuist. Nou, dat is een van de basisprincipes van de Europese Unie. Hè. Dat is niet alleen vrij verkeer van goederen. Uh, er is niet alleen uh, geharmoniseerde belastingheffing... waar de staten dan uh, zelf voordeel van hebben. Maar dit is nu iets waar de burger direct voordeel uh, van heeft. Je hebt op de site van Buitenlandse Partner een handboek, heet dat. En daar staat alles stap voor stap uh, opgeschreven hoe jij de België route het beste kunt gaan volgen. Um, nou ja, goed, eerst dus een huisje zoeken. Uh, je gaat um, op zoek naar, um, naar werk. Nou ja, goed, dat had ik gelukkig al vrij snel gevonden, alle twee. Ja, dan. dan ga je meubels zoeken, je huisje inrichten. En, uh, ja, dat was eigenlijk uh, dus de voorbereidende stappen die ik gedaan heb. Ik heb verder eigenlijk helemaal niets gedaan. Ja, het huwelijk en dat was het eigenlijk. Dat was drie maanden nadat jullie elkaar hadden leren kennen... was jij bezig om voor Rekhout een procedure te regelen... dat hij mocht trouwen met jou. Ja. <laughs> ja, dat klinkt heel snel. Maar uiteindelijk valt dat allemaal reuze mee als je bekijkt... Uh, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ik, ik was natuurlijk pas kort met hem samen. Maar aan de andere kant, je, je zou jezelf eigenlijk zelf moeten indenken in de situatie. Hè? Je zou eigenlijk moeten denken van, nou goh, mijn vriendin komt, nou, ja, nou zeg ik maar wat, uit Colombia. En zij is hier. En, en ze zou elk moment teruggestuurd kunnen worden. Hoe voel jij jezelf dan? Want dat zeg ik, ik was helemaal niet een meisje dat altijd rondom buitenlanders hing. En ik heb, ik heb ook drie jaar een vaste relatie gehad voordat ik Rekhout uh, ontmoette. Maar uh, ja, ik ontmoette hem en op de een of andere manier maakte hij iets in mij los wat een ander nog nooit gelukt was. En ja, toen ben ik maar voor hem gegaan. Eigenlijk hebben wij toen heel snel gezegd van, nou ja, op een maandag kon je gratis trouwen. Ja, laten we heel eerlijk zijn, geld was er ook niet echt. Nou ja, goed, ik had een mooie jurk, Rekoot had een mooi pak. En uh, ja, nou ja, we gingen trouwen in een, uh, uh, we hadden een BMW, hadden we, waar we zeg maar in, uh, in konden rijden. Die was van van kennissen. En uh, ja, het was low budget, maar toch ook eigenlijk uh, echt mooier had ik mezelf die dag ook niet kunnen wensen. Dat was voor ons perfect. En uh, nou ja, daar kwamen we dan binnen in de zaal. En eigenlijk was dat gewoon best wel heel emotioneel. Want Rackout's familie was er dus gewoon niet bij. En op je trouwdag ja, wil je toch eigenlijk wel je familie erbij hebben. En uh, ja, diezelfde middag van ons huwelijk zijn we naar, <laughs> naar België verhuisd. Meteen. Ja. Ja, gewoon gelijk, zeker, zekerheid. Dat was zo fijn om dan te weten van, nou ja goed, we gaan ervoor en we gaan het doen. Nou, we gingen eerst naar mijn moeder thuis. En uh, ja, daar werd ik eigenlijk best wel heel erg emotioneel. Ik moest uh, heel erg huilen. Want ja, je neemt eigenlijk afscheid van alles wat je in, in heel die 22 jaar hebt opgebouwd. Maar ik wist ook waarvoor ik het zou doen. En ik wist dat ik ooit in de toekomst nog weer eens terug zou komen. Wij zijn de volgende dag naar de gemeente gegaan. Hebben wij onszelf ingeschreven. Heb ik mijn contract laten zien van mijn werk. Ik heb uh, kunnen aanduiden dat ik wat spaargeld had. Ik heb een huisje kunnen laten zien. Aantonen bij de gemeente. Ik heb... Even kijken. Recout zijn W-document een kopie van laten maken. Dat is het document wat Recout hier in Nederland had. Want we hadden nog geen paspoort van hem. En, uh, nou ja, goed. Op dat moment kregen wij drie maanden de tijd om uh, alle papieren in orde te maken. In de tussentijd zou er nog een wijkagent langskomen. Die komt dan controleren of dat je wel degelijk daar woont, ja of nee. Dat is de immigratiedienst van, uh, van België. Nou ja, goed. Die kwam dan en, uh, ja, die. die die, die zag eigenlijk gelijk wel van: Nou ja, goed, jullie zijn wel echt uh, super tof met elkaar samen. En uh, jullie hebben het goed samen. En uh, nou ja, dat was eigenlijk pas het moment dat wij elkaar echt goed gingen leren kennen. Qua de stappen die we moesten doen was het heel makkelijk... maar ik denk dat het gevoelsmatig en dat met name de afstand die je in één keer creëert... Tussen, tussen jou en je familie en jou en de stad waar je vandaan komt... dat dat wel heel erg moeilijk is. We hebben ook wel eens ruzie gehad in België. En, en op het moment dat je dan niet even weg kan lopen uit een situatie... is dat wel heel moeilijk. Dat ik niet even kan zeggen van... Goh, ik ga eens eventjes een dagje naar mijn moeder of zo. We moesten toch altijd 150 kilometer kachelen. Ondanks dat ze nog maar drie maanden samen zijn... gaat het samenleven Joline en Rekhout goed af. Ze werken allebei en ze wachten. En dan, op een gewone doordeweekse dag... ligt er die brief van de Belgische Immigratiedienst. Ik heb een brievenbus gekregen. Ik heb, toen ik ben klaar met het werk, ik ben naar huis gekomen. Ik, mijn brief is mijn opengemaakt dan zie ik... kijken twee pincode En ik zeg, wat staat nou... Je kreeg een, uh, een pincode via de post thuis gestuurd. En uh, met die pincode kon je op, uh, op het gemeentehuis kon je, je kaartje ophalen. Nou ja, goed, dan, dan weet je eigenlijk al dat het goed zit. Want anders krijg je een brief van. Jongens, jullie zijn afgewezen. Zij zegt hij: Jij krijgt eerst een pincode. Ik zei: Oh, ik heb mijn vijfjarige kaart. Dan was ik echt verdrietig. Ik ben erg blij mee. Ja, die vind ik helemaal top. Ja, toen zijn wij uit eten geweest. En de volgende dag hebben we eigenlijk ons pasje opgehaald. Ja. ja, dat wij Nederland hadden overwonnen, dat gaf wel echt een kick zo van... Goh, wij, wij, wij kunnen terug als we willen. Maar wij hadden echt zoiets van, nou ja, goed, wij, ja, ik was zwanger van Milan. En uh, we hadden net een nieuw huisje. En we hadden zoiets van, nou ja, goed, we blijven lekker in België. We waren gewoon echt teleurgesteld in Nederland. En waarom? Omdat, ja, nou ja, goed, lijkt me eigenlijk vrij logisch... als je bedenkt dat Nederland onze liefde eigenlijk heeft proberen tegen te houden. Ja, mensen uh, voelen zich door hun eigen land in de steek gelaten. Je, je houdt van iemand en je begrijpt ook dat Nederland zegt van... Het kan, we kunnen niet iedereen toelaten, dat begrijp ik. Maar als het in je eigen straatje is, dan, dan komt het wel erg dichtbij. En dan heb je wel zoiets van, godver, ja... Het is zo. Ja, als advocaat ben je natuurlijk niet degene die de regeltjes maakt. Je past ze alleen maar toe. Maar als je daar logisch naar kijkt, dan denk ik van... Uh, dat zou je gewoon anders moeten doen uh, voor je eigen burgers. Om ze het leven wat dit betreft makkelijker te maken. Want uh, daarmee kweek je ook loyalere burgers die je wilt hebben. Hè? Een, een deel van de groep die de Belgische route uh, doet... dat zijn mensen die zijn net afgestudeerd. Uh, die hebben een, uh, daar is Nederland in geïnvesteerd, die hebben een diploma. En die kennis die raken we nu dus kwijt... om de eenvoudige reden dat hij niet met zijn Oekraïense vriendin in Nederland kan wonen. Door de strengere Nederlandse immigratieregels kunnen starters op de arbeidsmarkt, mensen zonder vast contract of kleinverdieners, dus niet altijd bij elkaar zijn. Dat geldt ook voor beginnende ondernemers en zzp'ers van wie de inkomsten vaak onzeker zijn. Jolien en Rekhout ontweken daarom de Nederlandse regels via de Europa-route, en jaarlijks doen ruim 100 mensen hetzelfde. Op naar politiek Den Haag. Daar is ondertussen discussie over de Europaroute. Het kabinet Rutte wil er vanaf. In het regeerakkoord staat letterlijk dat de Europaroute zal moeten worden gesloten. VVD, CDA en PVV willen dat de strengere Nederlandse regels straks voor heel Europa gelden. VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen legt uit waarom. Je ziet een tendens dat mensen uh, regels om Nederland in te komen omzeilen via die Europa-route. En uh, ja, we willen daar eigenlijk paal en perk aan stellen, want het is een, een, een waterbed effect. Als wij onze eigen maatregelen uh, verscherpen, uh, ja, dan mag dat er niet toe leiden dat mensen dan via andere landen uh, met minimale eisen alsnog Nederland binnen kunnen komen. Dus daar zullen we echt alles aan gaan doen in Europa om dat uh, op één gezamenlijk niveau te brengen. Het kabinet wil de Europaroute dus sluiten door overal in Europa de regels strenger te maken. Op die manier gelden straks bijvoorbeeld in België dezelfde regels als in Nederland... en is de sluiproute die de Europaroute heet niet meer interessant. Terug naar die regels. Want die pakken dus voor sommige stellen niet goed uit. Volgens de Europese regels is het voldoende als je geen bijstand aanvraagt. Je mag dus naar Europa komen wanneer je partner voldoende verdient om rond te komen... Nederland stelt hogere eisen. Ook al zijn ze sinds Jolien en Rekhout iets veranderd. Het Europese Hof bracht de inkomenseis terug van 1400 euro netto... naar iets meer dan 1400 euro bruto. Dat is het minimumloon. Maar je moet dat volgens de Nederlandse regels... nog steeds minstens een jaar lang blijven verdienen. Wie dus een uitzendbaan heeft... of steeds korte contracten of opdrachten, heeft een probleem. Waarom is juist dat inkomen zo belangrijk voor de VVD? Nou, kijk, het gaat erom dat iemand volwaardig moet kunnen participeren in de Nederlandse maatschappij. Want wat we nu in de afgelopen jaren hebben gezien. is dat de groep migranten echt uh, oververtegenwoordigd zijn. Uh, uh, als het gaat om een beroep doen op de sociale zekerheid. op onze uitkeringen. En ze zijn ook nog eens een keer oververtegenwoordigd in de criminaliteit. En uh, nou, dat, dat een en ander hangt ook wel een beetje met elkaar uh, samen. Dat is eigenlijk de groep die je kansarm uh, uh, noemt, zeg maar. Dus nou ja, als je die problemen die we nu al hebben wilt oplossen. Dan moet je om te beginnen zorgen dat het niet nog groter wordt. Dat er niet nog meer uh, van die mensen binnenkomen dan strikt noodzakelijk. De VVD wil zo dus voorkomen dat migranten een beroep doen op bijvoorbeeld de bijstand. Belangrijk volgens de VVD ziet een verband tussen migranten, uitkeringen en criminaliteit. De VVD houdt daarom vast aan de hogere inkomenseis. Dat die lastig kan zijn voor ondernemers die hun partner naar Nederland willen halen... vindt de partij wel iets om naar te kijken. Zo'n zo uitzondering als freelancers, dat is natuurlijk altijd lastig. Hè? Want die hebben inderdaad een heel erg wisselend uh, inkomen. Maar ja, dan kun je ook gaan, uh, gaan denken aan, aan, uh, aan garantstellingen uh, door andere mensen. Dat je in ieder geval uh, voor die uitzonderingssituatie... als mensen niet in loondienst uh, zijn. De, de VVD staat ook wel voor, uh, voor maatwerk. Maar dit is wel de hoofdlijn dat mensen gewoon... Uh, hun eigen boterham moeten kunnen verdienen. Oppositiepartij D66 kijkt anders tegen de situatie aan. D66-Kamerlid Gerard Schouw denkt dat Nederland zichzelf in de vingers snijdt met de hogere inkomenseis. Ik hou altijd het bruto nationaal product in de gaten. We weten dat de beroepsbevolking in Nederland krimpt. De vergrijzing neemt enorm toe. Dus we hebben ook gewoon mensen nodig om onze boterham te kunnen verdienen. Dus ja, ik vind dat niet zo verstandig. Schouw denkt daarom dat de inkomenseis er om een andere reden is. Die hogere inkomenseis staat eigenlijk ook symbool... Voor allerlei andere extra eisen die Nederland graag wil stellen aan uh, uh, de mensen die graag uh, naar Nederland willen komen. Uh, toch echt vanuit het idee dat er hindernissen ingebouwd moeten worden. En uh, het hek om Nederland zo hoog mogelijk moet worden gezet. Het is duidelijk en het mag ook geen verrassing zijn dat D66 en VVD anders denken over de kansen van immigranten. Maar ook wanneer je uitgaat van het beeld van de kansarme immigrant... is het beter voor Nederland om de eigen regels juist minder streng te maken... zegt advocaat Gartadang. Die kritiek zou er juist voor pleiten... om het nationaalrechtelijk gezinsvereniging makkelijker te maken. Want nationaalrechtelijk kun je een verblijf op grond van het genieten van bijstand... eerder beëindigen dan wanneer iemand op basis van... Unieburgerrechten in Nederland verblijft. Dus dat zou een pleidooi voor zijn om gezinshereniging voor Nederlanders makkelijker te maken en te voorkomen dat mensen die EU-route gaan doen. Dan denk ik dat je daarmee veel eerder het beleid om geen kansarmen die naar de sociale dienst moeten binnen te halen realiseert, dan door de Europa-route onmogelijk te gaan maken. Hoe je er ook over denkt, wil Nederland van de Europa-route af... dan moeten er regels worden veranderd. Minister Leers van Immigratie en Asiel is er namens het kabinet mee aan de slag. Kijk, dat kun je alleen eigenlijk in, uh, in Europees verband. En daarom hebben we ook minister Leers eigenlijk uh, aan het werk gezet... met een flinke Europese agenda. Uh, omdat wij natuurlijk ook niet het enige land zijn wat hier last van heeft. Er zijn meer landen die echt heel serieus werk maken van hun migratiebeleid... en daar eigen regels voor opstellen. Ja, en die, daar is het net zo goed frustrerend voor dat je die op die manier gewoon kunt, uh, ja, kunt omzeilen. Het klinkt lekker, het doet het goed. Uh, bij de kiezers om heel stoer te zeggen van... Uh, Nederland gaat daar paal en perk aan stellen. Alleen elke ambtenaar op het ministerie uh, en elke minister die dat roept... weet natuurlijk ook wel dat dat eigenlijk onmogelijk is. Ik verwacht dat het tot niks zal leiden. Het zijn uh, uh, een mandje vol met voornemens, maar er is geen enkel uh, ander Europees land tot nu toe, dat echt volmondig zegt... van: nou, die plannen van de Nederlandse regering op dit punt, die zien we zitten... en die gaan we voluit steunen. Nog geen enkel Europees land uh, die dat heeft gedaan. Maar minister Leers, die, uh, die denkt iedereen te kunnen overtuigen binnen een paar jaar. Nou, uh, ik zie dat niet gebeuren. Ja, dat is natuurlijk uh, oppositieretoriek. Dat uh, had ik ook niet anders verwacht uh, van hem... Maar uh, ja, kijk, als iets moeilijk is... dat wil niet zeggen dat je dan maar de handdoek in de ring moet gooien... en dan maar niks uh, doen. We gaan er gewoon aan beginnen. En elke stap die we vooruitzetten, dat is er toch weer één. En we denken ook niet dat we nou alle maatregelen... Uh, ook, en zeker niet binnen de tijd van het regeerakkoord... voor elkaar zullen krijgen. Maar je, het, als je ervan overtuigd bent dat het goede maatregelen zijn... dan moet je er gewoon wel aan beginnen. En dan zien we wel hoe ver we komen. En ik denk dat ze dat nog wel eens kan gaan verbazen... hoe ver we nog komen. Wel of geen steun in Europa, de vvd blijft dus optimistisch over haar plannen, zelfs wanneer experts waarschuwen dat ze misschien onhaalbaar zijn. Zoals ook de commissie Meijers. Die commissie bestaat uit hoogleraren in het immigratierecht, advocaten en vertegenwoordigers van vluchtelingenorganisaties. De commissie, die onpartijdig zegt te adviseren, waarschuwt het kabinet dat de plannen haak staan op grondgedachten van de Europese Unie. Ze wijzen daarbij op verdragen als het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens en Uitspraken van het Europese Hof. Van Nieuwenhuizen is het oneens met de deskundigen. Volgens haar is het maar hoe je er tegenaan kijkt. Nou, ze gaan heel erg, dat heb ik ook in die hoorzitting... die we met ze hebben gehad, uh, gezegd. Ze gaan heel erg uit, alleen maar van het negatieve. Van alles wat er niet kan. Het is ook een kwestie van hoe je naar iets wilt kijken. Als je met U heeft het idee dat ze vooringenomen zijn, wat dat betreft? Nou, niet erg oplossingsgericht, laat ik het zo formuleren. Toch lijkt het erop dat de VVD nog een slag om de arm houdt. Want alle optimisme ten spijt... Ook van huizen sluit niet uit dat de minister toch potvangt in Europa. Wij zitten in ieder geval bovenop dat Leers zich maximaal uh, inspant... en uh, dat hij uh, ja, zeg maar tot, het, uh, tot het uiterste gaat om uh, de zaken die wij willen voor elkaar te krijgen. Maar niemand is gehouden tot het onmogelijke, dus ook de heer Leers niet. Mochten die strengere regels er toch in heel Europa komen... dan raakt dat in elk geval mensen als Joline en Rekhout. Net zoals de Belgiëroute afschaffen, het is voor zoveel jonge mensen die het geluk samen hebben gevonden, is het zo moeilijk om samen met iemand te zijn. Ik denk dat het heel erg een, voor, voor die jonge mensen die samen sterk zijn, dat het een hele goede route is. Want mensen die niet sterk genoeg samen zijn, die zullen de Belgiëroute nooit overleven. Want dat is gewoon psychisch een aanslag. Ik denk als wij samen niet zo sterk waren geweest dat wij allang een breed uit elkaar zijn geweest. Of dat we nou een, een, een, een schijnhuwelijk hebben, ja of nee. Op het moment dat, um, dat wij samen niet achter elkaar hadden gestaan... dat wij nu lang uit elkaar waren. En dat alles eigenlijk voor niets is geweest. Dat is een zo basaal recht. Ik denk niet dat daar aangetornd uh, gaat worden. De discussie daarover is hetzelfde als een discussie over de zon gaat op, de zon gaat onder. En wat kunnen we daaraan doen? Nou, helemaal niets dus. En dat is mijn zin is, precies hetzelfde met het vrij personenverkeer. Ik denk dat je ook in deze tijd van bezuinigingen moet kijken van waar ga je de middelen voor inzetten. En ga je uh, vechten tegen iets wat we in goed Nederlands vechten tegen de bierkaai uh, zouden, zouden noemen. Iets waar ja, waarschijnlijk twee kabinetsperiodes, uh, als ze de volle tijd uitzitten, uh, voor nodig uh, zult hebben. En waarbij ik ernstig over twijfel en met mij uh, een aantal deskundigen, waaronder de commissie Meijers, uh, denken dat dat niet zal, uh, niet zal lukken bij de huidige samenstelling uh, in Europa. Is it a sin? Is it a crime? Loving you dear, like I do? Ja, goed, ik omzeil misschien de Nederlandse regels, maar. Nederland omzeilt eigenlijk de Europese regels. En uh, ik heb de Europese regels gevolgd... omdat ik als Europese daar recht op heb. En wat, um, wat ik al zei, Nederland omzeilt ook de Europese regels... die eigenlijk belangrijker zijn dan de Nederlandse regels... als je het letterlijk gaat nemen. If it's a crime, then I'm en nu is het dan wachten totdat uh, record drie jaar nadat we getrouwd zijn... Uh, mag gaan inburgeren. Ja. Ik ben nu bezig met de uh, inburgeringcursus. En uh, volgend jaar augustus, die ik ben klaar mee, dan ga ik inburgeren. Dan ik word ik Nederlander. Dan is ik ben klaar. Ik hoef niet uh, niemand bang te zijn. Ik wil gewoon sterk blijven. Dat is heel belangrijk. Beter. We hebben afgelopen juli uh, zijn we bevallen van een prachtige zoon... Zijn naam is Milan. En uh, ja, dat is echt een groot wonder. En het, uh, het mooiste cadeau dat Rek uit me ooit heb kunnen geven. Ja, ik hoop uh, uh, binnen nu en twee jaar dat mijn man ook Nederlander is. En dat we met, met z'n drieën als Nederlander door het leven kunnen gaan. Alles komt goed. Ja, ik word nu gewoon Nederlander. Ik ga hard werken, huis kopen voor mijn kind, kindervoeden, groot maken. Hij is ook een beetje leren, naar school gaat, goede plek van Nederland ook pakken. Hij is nog niet klein. Hij weet niks, maar ja, je weet over 16, 18 jaar wat hij wordt. Komt hij wel met, uh, met een Irakees thuis? Ja, dat kan ook. De deur uit! <laughs> nee, de deur uit! Nee, hoor, grapje. Ja. Kan ook Nederlander, kan ook alle nationaliteit zijn. Geef vooral niet op. Kort maar krachtig, geef nooit op. Laat jezelf niet klein maken, want je bent sterker samen dan dat je denkt. Denk dat je zelf heel erg veel dingen aan kunt als je samen maar sterk bent. Want dat zeg ik, als je samen niet achter elkaars ideeën staat... of als je niet elkaars standpunten begrijpt... of bij de eerste ruzie al opgeeft, dan zul je het nooit redden samen. guilty. Liefde langs de Europa Route. Het werd gemaakt door Laurens van Bouwen van de Fortis HBO de Tilburg. Het is een Goed gedocumenteerd verhaal. Echt een stukje Van papier vakwerk. hier, van papier hier. Van gisselend papier. Van formulier hier, formulier hier. Van intrivoud formulier. Van documenten en regenten argumenten hier. Met al die mensen van papier, papier, papier, papier. papier. Geef nooit op. Geef nooit op. Heel goed. Dat is echt heel goed. Laat je niet klein krijgen door deze rigide, benepen... God, dat is een leuk stel, zeg. Ze hebben volkomen gelijk, absoluut volkomen gelijk. Het is een goed gedocumenteerd verhaal, Eén, één klein dingetje. Uh, ze zijn natuurlijk terugverhuisd van Brussel naar Geldermansen, maar dat heb ik eigenlijk nergens gehoord. Het is een, een klein dingetje, hoor. Het zal Voor de be beoordeling zal het, nou, niet heel veel schelen, nee. Wat leven wij toch in een benepen landje, zeg. We gaan naar de volgende nominatie. De volgende nominatie komt uit België. Die komt van Catharine Callens. Zij is van de Artesis Hogeschool te Antwerpen. En zij maakte in de categorie cultuur... de inzending het naaimeisje. gaan slapen, zeiden ze. We hebben niet in de gaten gehad dat ze Joods was, dus toen is ze weer door het oog van een naald gekomen. Ja. En zij hebben afgesproken, we willen nooit meer over de oorlog praten. Ze hebben dat, dat verdrongen. Kijk, hoe goed ze het ook bij, mij, bij ons gehad heeft, dat mag ik best zeggen, He, dat... Ze was toch bij vreemde mensen. Hè? En die mensen die aten varkensvlees. En dat waren dat voor haar ook andere dingen natuurlijk. Voor mij zit Dini Kranen. 84 jaar is ze. Maar dat valt uit niets af te leiden. Ik zie een sterke vrouw in een modern interieur. Naast de flatscreen tv staan boeken over schilderkunst. Dini vertelt over haar vriendschap met de Joodse Cilia die tijdens de oorlog bij haar familie onderdook. Nou, Syria woonde in Essen met haar zusje, de drie jaar oudere zusje en haar ouders. Ze hebben daar de Kristalnacht meegemaakt. En de ouders voelden zich toen daar zo onveilig dat ze besloten hebben de kinderen met een van de laatste kindertransporten naar Nederland te sturen. Zelf zijn ze via familie in Engeland terechtgekomen. En zeiden nou we gaan werk en een huis vinden, zoeken. En dan eh, komen we jullie halen of jullie worden met een kindertransport gestuurd. Nou dat is uiteindelijk nooit gebeurd. Want er kwam de oorlog ertussen. Op een gegeven moment, ik weet niet wanneer, maar hebben ze dan te huis waar ze was gevorderd. En toen is Cilia in delft bij een rabbi in huis gekomen... en Rosa is bij een familie in Amsterdam terechtgekomen. Rosa is als een van de eerste op transport gesteld... en is in Auschwitz omgekomen. Cilia heeft nog een briefje waarop staat... red die vati dat Rosa uit de trein gegooid heeft... Dat gebeurde toen wel meer, dat mensen als laatste uh, redmiddel nog... als laatste communicatiemiddel nog, nog briefjes uit de trein gegooid hebben. Nou, en toen is uh, Cilia, die was bij de familie Cohen, En op een gegeven moment is daar een overvalwagen voor gereden. En de Duitsers hadden keurig de namen op briefjes staan... wie ze op moesten halen en daar stond haar naam... Want die familie Cohen, dat waren natuurlijk ook Joden, maar die stonden niet op het lijstje. De Duitsers hadden gewoon lijsten van die en die en die moeten opgehaald worden. Nou ja, goed, toen is ze dus in de Hollandse Schouwburg terechtgekomen. Van waaruit alle Joden, die werden daar samengebracht. En vandaar werden ze op transport gesteld naar de vernietigingskampen. Maar dat wist je toen natuurlijk niet. Nou, en Celia zat daar zonder... Bagage, zonder iets, had niks bij zich. En toen is er iemand naar haar toe gekomen die heeft gezegd: Jij moet naar die meneer toe. En dat bleek toen een hoge Duitse officier te zijn, Züntler heette die. En die had gezegd: Haal die stermen van je jas. En dan ga je door die deur naar buiten. En niemand zal je tegenhouden. Je doet maar mijn zusje denken. Nou, toen is ze, ze had helemaal niks bij zich, want ze was zo van de bed gelicht. Toen is ze weer naar die familie Cohen gegaan en die zei, ja, maar wij willen jou niet meer in huis hebben, want uh, misschien ben je wel ontsnapt en uh, wie zegt dat wij er geen moeilijkheden mee krijgen. Toen is ze uh, van armoede gegaan naar andere Joodse mensen en dat is... Het punt waarop ik in het verhaal kom, of mijn vader en ik dan. Mijn vader die zat in het verzet en, en die moest in Amsterdam zijn en ik mocht toen mee. Dat was voor mij ja, een uitje toen, je, je kwam nergens. En uh, nou, dan zie ik er nog zitten. Dat is ook eigenlijk het enige beeld wat ik heb, dat je zo helemaal in elkaar gedoken zat. En die Henny, die, die mevrouw dan waar we waren, die zei: Ja, dat is Syria. en... Ze is uit de Schouwburg er, gekomen. En ze weet nog niet meer waar ze naartoe moet. Ze heeft niemand. Ik had heel erg met haar te doen. Ik, ik, het, het was een meisje van mijn leeftijd. Dat sprak natuurlijk aan. Ik zat daarmee Van, goh, wat, wat, wat moet ze nou? Hè? En toen s'avonds thuis hebben we daarover gepraat. En natuurlijk hebben we dat hoofdzakelijk. Mijn ouders dat, dat, dat besloten. En mijn grootouders. Nou ja, die vonden toen. Dan moeten we hem maar ophalen dus En zo ging dat. Nou, ik denk dat het in 42 geweest is. Ik weet de datum niet eens meer precies. Maar, uh, nou ja, dat was ik een jaar of 15. Dini is 15, Silia 14. 14 jaar en alleen op de wereld. Ik probeer mij voor te stellen hoe dat moet voelen. Ze is door het oog van de naald gekropen, maar weet nu niet waar ze naartoe moet. Geen familie, geen vrienden, geen identiteit. Ze mag onderduiken bij de grootouders van Dini, die aan de overkant van de straat wonen. Voor de buitenwereld is ze het naaimeisje van de tante en heet ze Annie. Omdat zij zo, zo blond was en niet joods, is zij altijd gepresenteerd als een, gewoon als een Nederlands meisje Hè? En, en niet als een joodin. Dus hij, het werd niet overdreven, maar ze kwam gewoon op straat. We zijn heel veel met elkaar omgegaan in die tijd. Ik was op een mandolineclubje. We gingen zondags wandelen. Ja, wat doen meisjes? Huh? Dini vertelt het of het de normaalste zaak van de wereld is. Haar vader bij het verzet een Joods meisje helpen onderduiken. Was ze niet bang om betrapt te worden? Of om haar mond voorbij te praten? Wat je niet wist, dat kon je ook niet verraden, hè? En ik was natuurlijk ook nog heel jong. Ik was twaalf jaar toen de oorlog begon. Twaalf, dertien. Dus, uh, ja, je werd wel eens wat. En, en kijk, die, die onderduikers, dat, dat merkte je natuurlijk. Hè? Misschien ook door je jeugd. De gevaren niet eens zo, zo zag, ik weet het niet. Je wist toen eigenlijk ook niet wat oorlog was... Aanvankelijk merkte je er niet eens zoveel van. Ja, er waren Duitse soldaten. En... Maar langzamerhand kwamen er steeds meer ge en verboden. Bijvoorbeeld dat iedereen de radio in moest, in moest leveren, niemand mocht meer een radio hebben. Uh, mensen moesten er koper in gaan leveren, de koperen voorwerpjes. Dat, dat werd allemaal omgesmolten. Maar dat was niet meteen dat dat werd in de loop van die vijf jaar. En dat is altijd goed gegaan. Totdat op een gegeven moment... wij s'nachts gewaarschuwd werden... door een goede politieagent, goed tussen haakjes... en die zei, uh, kranen... mijn vader zat in die verzetsploeg, kranen, denk eraan... Uh, het hoofd van de verzetsgroep hier is opgepakt... en misschien gaat hij doorslaan, dat ze martelen of wat ook. Dus moet jij nog mensen waarschuwen? Dus mijn vader die ging midden in de nacht mensen waarschuwen van het verzet. En er was afgesproken, dat je mocht s'avonds na tien uur geloof ik niet meer op straat. Er was afgesproken dat mijn moeder in bed zou liggen met een galaanval... en dat ik open zou doen. Hè? Want papa was weg. Nou, dus ik, mijn moeder en ik stonden daar maar voor mijn slaapkamerraam. En ineens hoorden we die zware, zo zware overvalwagen en die zware laarzen... hoorden we de straat afkomen en ja, hoor ze stopten bij ons voor het huis. En op een gegeven moment kwamen ze niet bij ons naar binnen... maar ze gingen in het tuinhekje van mijn grootouders binnen. Ik zei, oh mama, dan nemen ze Annie mee. We hebben daar heel lang in het donker voor het raam gestaan... En Uiteindelijk gingen die Duitsers weer weg en mijn moeder naar de overkant en ze was er nog bleek achteraf. Dat er verraad was gepleegd. In de tijd, ja, dat is dan weer een ander verhaal, Het is misschien een beetje onsamenhangend, maar je mocht geen, geen radio's hebben. Hè? Iedereen moest een radio inleveren in de oorlog. Maar mijn grootvader had radio's en één was te gebruiksklaar, en een andere die was verstopt. En dat is in de buurt opgemerkt dat wij op bepaalde tijden naar Radio Oranje gingen luisteren. En dat was verraden. Dus ze hebben overal gezocht. Toen had je alleen nog, had je nog die transistorradio niet. Allemaal radio's met snoeren tot in de stafzuiderslangen. Hebben ze gekeken of de draden doorliepen. En ze hebben niet gevonden. En eh, nou, die meidje die moesten maar weer gaan slapen, zeiden ze. Ze hebben niet in de gaten gehad dat ze joods was. Dus toen is ze weer door het oog van een naald gekomen. Ja... Toen we bevrijd werden, ja, dan had je contact met, met die soldaten die je bevrijd hadden. En er was een Canadese soldaat die nog wel eens bij ons kwam. En die kwam ook een gegeven moment afscheid nemen. Hij zegt, ik ga een week naar Londen, want ik heb vakantie. Ja, oh, als jij naar Londen gaat, neem dan een brief van mijn vriendin mee voor de ouders. Want er was natuurlijk helemaal geen, geen verkeer tussen de landen nog. Nou, dat heeft hij gedaan... En toen heeft hij zijn halve vakantie besteed om in boeken van het Rode Kruis dat adres op te sporen. Want ja, van haar was het vijf jaar, zes jaar geleden dat ze zo'n Engels adres in de hoofd had. En dat, dat klopte helemaal niet meer natuurlijk. Dus die jongen die heeft zijn vakantie daar een beetje aan opgeofferd. En toen kwam hij bij die ouders en toen zegt hij, kom een brief van jullie dochter brengen. En toen zei ze, which Welke Welke dochter? Hij nee, wist niet eens dat ze nog een zusje had. Het was zoals het was, hè. Dat... Ja. Je wensen elkaar het beste en we zien elkaar nog wel eens en. Uh... Geen, geen huilpartijen of zo, hoor dat niet. Vrij nuchter ook wel. Toch ook wel heel erg blij dat ze naar de ouders ging, natuurlijk. En toen is ze daar ge, ge, is kapster en schoonheidsspecialiste geworden. En toen had ze een klant en die zei: Ik ken een jongen en die kent jou vanuit Nederland. Ze kon zich al helemaal niet, niet indenken uh, wie dat zou zijn. Maar goed, ze heeft die jongen ontmoet. En toen bleek het dat die jongen niet haar, maar haar zusje gekend had. En daar is ze later mee getrouwd. Ja. En toen is ze naar Chicago verhuisd. En daar vandaan, daar hebben ze een flink aantal jaar gewoond. En daar vandaan zijn ze naar Miami gegaan. Al oh, die mensen zijn wel getekend ook hoor, door de oorlog. Want haar man, die is uh, opgepakt geweest en die heeft een concentratiekamp overleefd. Dat is heel bijzonder geweest. Die, heeft in... die is na de bevrijding op een rijdende trein geopereerd door. Ik geloof door een Russische arts dat ze me vertelde. Ik weet het niet helemaal zeker meer. Nou, die woog bijna niks meer toen hij in Nederland aankwam. Hij is ook nooit meer helemaal gezond geworden. Kon nooit meer tegen drukte. En had, liep ook een beetje met een gebogen rug. Hij had iets aan zijn rug. En zij hebben afgesproken... we willen nooit meer over de oorlog praten. Ze hebben dat, dat verdrongen. Silia wil niet meer over de oorlog en haar jaren in Nederland praten... Maar toch heeft ze nog steeds contact met Dini. Ze schrijven elkaar al vanaf het moment dat Cilia in 1946 naar Londen verhuisde. Dini heeft haar allereerste brief bewaard. Ik mag hem lezen terwijl zij koffie voor ons zet. Het is een klein vergeeld papiertje met een elegant, maar moeilijk te lezen meisjesgeschrift op. Cilia schrijft Nederlands en Engels door elkaar. Londen, 4 uh, november 46. Dear Dini, Your letter received. How are you? I am hoping from very well. I am very sorry for die gekke vergissing. Nou kun je begrijpen dat ik ontzettend veel aan mijn hoofd heb. Als dat zo doorgaat, dan word ik er gek van. Het was beter als je even over kon waaien en ik je alles vertellen kon. Ten eerste, vriendelijk bedankt. Voor je brieven en het boekje en de postcard. Het boekje vind ik erg leuk. Dan heb ik ook een aandenken aan de Airborners. Die tijd vergeet ik ook niet meer. En jullie helemaal niet. Het is, uh, ja, het is echt meisjespraat nog. Ja, maar het is leuk om te lezen. Ja, hoe oud? Ze zal ze zeventien geweest zijn, denk ik. Ja. Dat is ook grappig. Ik word al zo'n halve Engelse lady. Alleen de Engelse taal mankeert eraan. Maar ze zeggen allen dat ik het goed spreek. Ik kan mij tenminste verstaanbaar maken. Dat is de hoofdzaak. Wacht hoor, wat staat hier? Wees nou. Ik stop. Heb ik... heb ik me weer niet goed gehouden? Wees nou hartelijk goed van. En ik wens je het beste. En ik wens je het beste. Oh ja, en is dat, ja. Kind regards aan alle. Dan zegt ze bye-bye van Cilia. Ja. Grappig hoe ze bye-bye schrijft. B-A-Y. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk best bijzonder dat we elkaar zo na zijn gebleven, want ze is toch in een hele andere omgeving terechtgekomen. Maar wij zijn nooit het contact verloren. Ja, nou, en toen ze, dat is nou drie jaar geleden, toen ze tachtig werd, toen ben ik er naartoe gegaan. Ja, en dan word je ook onthaald hè, door zo'n hele familie. nice to see you all. I would like to thank you by coming to my special birthday to honor me, especially the ones who had a long ride to get here. And naturally, I wanted to thank Dini and Bas for coming all the way from Holland. If not Dini, who took a lost girl on, under her wings, would I have lived in this ripe age? We went through unforgettable years together and few scary moments. Dat, uh, dat, dat was natuurlijk zo. Huh? We had a secret whistle between us. Oh ja, dat, uh, ze woonden precies tegenover ons. Dus iedere avond flooten we naar elkaar. Dus slaapkamer kun ja, je dat eens ja. nadoen? Nee, je ik kan niet meer fluiten. Ah. <laughs> ik was nooit zo fluiten, maar dat deed zij. Uh, yeah. Every night Dini wisselt from across the street to see if I was safe. Nou, op het einde van was er, geloof ik niet. If not her and her family who took me in in such dangerous times to shelter me. I don't think I could have survived. They put their lives in danger for me. En ik thank them voor mijn leven. Het naaimeisje. Het werd gemaakt door Katharine Callens van de Artesisch Hogeschool te Antwerpen. Ja, prachtig verhaal over solidariteit. En wat mensen voor elkaar over hebben. En het verhaal, dat moet gewoon verteld worden. En ze laat het natuurlijk ook gewoon vertellen. Veel ruimte ook in deze documentaire. Goed gebruik van stilte. Stilte kan zo verschrikkelijk belangrijk zijn in, in documentaire. Sowieso. Sowieso stilte. Er is veel te weinig stilte op de radio. Sterker nog, er is... Eigenlijk veel te weinig stilte in de wereld. Volgende week zondag meer nominaties. Overigens op de site, daar staan ze allemaal op trouwens. Radioprijs.ntr.nl RT Radioprijs.ntr.nl En hier doet meteen de sport. En wij zijn er volgende week weer. Dag, luisteraar.